Dit is Jeroen Japema met het NOS Journaal. Europa moet ervoor waken niet te afhankelijk te worden van China op het gebied van technologie. Dat heeft voorzitter Charles Michel van de Europese Raad gezegd, voorafgaand aan de G20-top op het Indonesische eiland Bali. Michel zegt dat het belangrijk is om te blijven praten met China, maar moet niet dezelfde fout gemaakt worden als bij Rusland, waarbij hij doelt op de afhankelijkheid van Russisch gas. Michel is niet van plan in de zijlijn van de top te praten met minister Lavrov, die er namens Rusland is. De enige manier om een eind te maken aan de energie- en voedselcrisis, zegt Michel, is als Rusland de oorlog beëindigt. De G20 begon met een toespraak van president Widodo van gasland Indonesië. Hij waarschuwde voor een tweedeling in de wereld en riep ook op tot beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in twee jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de daling in het derde kwartaal van dit jaar vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs is het aantal openstaande vacatures wel gestegen. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden en bijvoorbeeld in een spuit. De politie is blij met het verbod omdat ze nu een extra handvat hebben om te handhaven... en omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. De Universiteit Leiden heeft een schilderij verwijderd waarop rokende oude heren zijn afgebeeld. Een promovenda pleitte ervoor om kritisch naar het werk te kijken waarna het werd weggehaald... Volgens de kunstenaar was het werk ironisch bedoeld... en geeft het een goed tijdsbeeld van de academische wereld in de jaren 70. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden valt af en toe regen. Overdag eerst bewolkt en ook nog wat lichte regen. Later droog met af en toe zon bij 11 tot 13 graden. In de avond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht... minute, this is wrong.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 Geef mij die high Adrenaline Geef mij een medicijn Wil meer van je love Ja ik wil ik nog 1, 2, 3 Oh en laat maar me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt stop. Ik heb over jou getroond, Jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overtrek De hart van op. Verlies mijn concentratie Probeer het maar ik slaap niet Het gaat niet van want... jij, jij, jij bent zoet als wij to listen before So why should I walk out the door Stick around sweet sure We leave it all behind So won't you love me now, love me now Because the habits are you speaking my language uh -uh. you I am oh. not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 Myself a longing for change. Let's go